Mark Zampersen met het NOS-journaal. Er is vandaag opnieuw een katshuisoverleg over de aanpak van het coronavirus. Ministers en deskundigen praten onder meer over een gedeeltelijke heropening van hbo's in universiteiten... en het afschaffen van de avondklok. Ingewijden zeggen dat de kans op versoepelingen klein is door de oplopende besmettingscijfers. Ook OMT-lid Marion Koopmans vindt versoepelingen niet verstandig... In met het oog op morgen zei ze dat ze daar nog twee maanden mee wil wachten... omdat dan meer mensen zijn gevaccineerd. Op Curaçao gaat het hard met het aantal coronagevallen. Er zijn nu duizend besmettingen geregistreerd. Een week geleden waren dat er nog iets meer dan 300. En twee weken geleden waren het er minder dan 100. De snelle toename komt volgens de overheid door de Britse variant... Op Curaçao liggen 19 coronapatiënten in het ziekenhuis... van wie vier uit buur eiland Bonaire. Daar is het aantal coronabesmettingen zo hard toegenomen... dat patiënten naar Curaçao worden overgebracht. Inwoners van grote delen van de Australische stad Sydney en omgeving... hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten vanwege overstromingsgevaar. Aanleiding is de dagenlange zware regenval in de regio. Daardoor zijn rivieren buiten oevers getreden... Ook is een belangrijke dam overstroomd, volgens Australische media voor het eerst in ruim 30 jaar. De verwachting is dat het noodweer bij Sydney nog zeker een paar dagen aanhoudt. Noord-Korea heeft al zijn diplomaten teruggehaald uit Maleisië en de ambassade in Kuala Lumpur gesloten. De twee landen hebben ruzie over de uitlevering van een Noord-Koreaan door Maleisië aan de VS. Noord-Korea noemt dat een supergrote vijandelijke daad. Maleisië vindt die reactie vijandelijk en niet constructief. Het weer, het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag is af en toe de zon te zien. Het wordt ongeveer 8 graden. De komende dagen loopt de temperatuur langzaam iets op. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen. Wederom voor al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Dawes met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie muziek: Doris Willy Derby, Sylvain Poos, Heitje Davids. En zo ook Lodewijk Ferdinand Diebe. Met beter bekend als Loubandi. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1990. 59, beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Balding natuurlijk. Nederlandse zanger en conferentier... in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artieste van Nederland was. Het was zijn bekendste liedjesboren. Wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? Dat was in 19... Uh, uh, acht, Zoek de zon op. Dat was uh, iets eerder. In 36. Schep vreugde in het leven. 1937. En Louise zit niet op je nagels te bijten. En uh, u hoort hem nu. Loebal niet met mag ik van u een foto. Ik heb een zwak, dames, heren voor het fotograferen.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 dat weefsel van vol met een zilveren draad Is juist deze kleur die karakter verraadt, Maar ik van u een foto. Wie thuis hoort bij de rijken en zich moet laten kijken. En op de bier moet zitten om anderen te betitten. Wie een auto moet besturen, al zou je hem een der buren en onder het chaufferen blijft zitten converseren.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 Hand, met een ijskoi in je hand, zo samen aan het stille strand in Scheveningen. Een spraakzame familie met mokums domicilie, dat hoor je aan hun spietsen. Met pakjes brood op fietsen en schoon voeten, omdat ze baaien moeten. Eet snak het zure stokken en kleffen nog gaan blokken. Ma slaat kokette gillen, waarvan de duinen trillen. Pa heeft zich aangekleed en een pantalon vergeten. En die zo onombonden, op maderstuur gebonden. Ma zegt: is nonchalance, omdat je stinkt de chance. Hiernaast op dat nekijven. Jij weet nooit heer te blijven. Maar wenst hem enkele rampen, van koorts tot lichte krampen. Pa zegt als het me moet, schat, dan vuiv ik op een bloedbad. Ben je dan pas de vreeklier, Ik maak de rode zee hier. Pa zegt is waar podome. Daar zou Haast ruzie komen Hij kietelt maar weer in haar zij En met een zandbas Neuriet hij Ik breng Mijn weekend Door met jou Op Scheveningen De zee is Lauw, de lucht is blauw Scheveningen Daar kan je Vragen in met een ijsko in je hand, zo samen op het stille strand des Schepeningen. Niet een mens hier op aard die verleten weggespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fijn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 Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen zijn de spooken van het heden weggepaard behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. U hoorde een opname uit 1939 van Willy Derby. Met Morgen gaat het beter. En daarvoor nog een stukje van Louis Davis met Weekend in Scheveningen. En de volgende artiest is Sylvain Poos. Geboren als... Sylveen Albert-Poons, in Amsterdam was hij geboren op 21 februari 1896 en al daar overleden. Op 26 november 1985 was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En hij debuteerde als figurant in het seizoen 1912, 1913 bij uh, Koolnot en Poons. Een gezelschap wat noemde daar de directeuren van de Plantageschouwburg. Gus Koolnot en Salomon Poons, dat was zijn vader, speelden in operettes en revies... En was er een enkele maal ook een serieuze rol te zien. En tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van het Joodse, Joodse Kleinkunstensemble. Dat optrad in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Dat later omgedoopt is in de uh, Joodse Schouwburg. En u hoort hem nu samen met Heintje Davids, Sylve in Poos. En Heintje Davids Omdat ik zoveel van je hou. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rang. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je houd. Ah, denk je ook een beetje vreemd, verras, Toch ben ik dan met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je houd.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 Nog wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Al heb je je oogjes oren waar je als patsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou.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 Het was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij ook dikwijls in de kaal. Hij sloeg je vaak Bij beide ogen blauw. Toch kan slechts maar hij ontscheiden. Omdat dat ik zo ver van je Had Een tijd was dat, hè. Ontestekelijk. Ja, maar het vliegt, hè. Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. met 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Tadadadam, tada. nog Doet het jou nog wat wij. Als je uit kan wel houden.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 Hij sloeg je vaak bij beide ogen. Toch kan ja. slecht maken. Hij kon scheiden, ja. omdat ja. ik zoveel van je ja. houd. Hey. in de jaren zeventig. En dat doet met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Anton Manders. Beter bekend als Tom Manders of beter bekend als Doris. Geboren in Den Haag op uh, 23 oktober 1921 en overleden. In Utrecht op 26 februari 1972 was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En als cabaretier werd hij bekend onder de naam Doris. En u hoort hem nu met een dag om in te lijsten. Dit was een dag.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 Stapel van lief, een stralende zon. Wat gaf het dan als je geen geld had? Kom net nog traktieren op friet en een film. Hand in hand zaten wij daar paterre. We zagen de grachten, en het waterlopplein. En keken in het park naar de sterren. Ik zei, dit was een dag die in de lijst. Een dag als een mooi schilderij.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 Tot naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Zandvoort, iedere week Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd. En zo nu komen we terecht bij uh, Petrus Reumer, roepnaam Piet Reumer. Geboren in Amsterdam op 2 april 1928 en al overleden op 17 januari 2012. Was een Nederlandse acteur, presentator en presentator. En uh, Piet Reumer is vooral bekend door zijn hoofdrol in de televisiereeks Baantje, Waar ik denk ik bijna alle afleveringen wel van gezien heb. En meerdere malen zelfs. En behalve in Baantje-serie speelde Reumer ook mee in Stiefbeen en Zoon. En het schaap met de vijf poten. En uh, de nieuwe Baantje speelt zijn zoon zijn rol. Dus uh, ja, heel anders in de jongere jaren van, uh, van Baantje. Maar het is toch anders. Zijn vader was toch Inuke. Uh, inuk. Uniek moet ik zeggen. Ja, ik ben een beetje verkouden. Nee, ik heb geen corona. Dat komt er af en toe een beetje beroerd uit. En Piet Reumer, hoort u nu het nummer wat hij samen deed uh, in... Uh, ja, zuster, nee, zuster. Met Lee Jongewaard deden die dat samen. Het nummer Vissen. Piet Reumer, nu hier op de lokale omroep. ZFM Zandvoort. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde in de darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen, en dat is vissen.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 De voltjes hoor je kwelen De lammetjes zie je spelen En, en dat kan je in, je in feite geen donder schelen Of je wat vangt Ik geef niet om bezit En niet om beleg. Ik geef aan de liefdadigheid Mijn laatste jutje weg Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen Missen Vissen En ik leef ideaal Wat geeft het allemaal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 Eindig wat ik nooit zo willen missen Eindig wat ik nooit zo willen missen Fissen Fisse.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 Er Woonde in beeldschone maat die werd om haar schoonheid doorveden. jonglieden en huwelijk gepraat. haar vader, een armen dagloner, verdiende een schamel stuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot. Voornamen Rijk, die vroeg aan het meisje haar vader zijn oog oogappel ten huwelijk. Zo werden zij een verloofd baartje. maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroopte in haas en hij moest in de gevangenis. Bied, dat is toch ook je ware niet. Blijf altijd raad en goed bij alles wat je niet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Zij kon die schand wel verdragen, maar haar galm verdween helaas.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 Ja, en dat was Henk Elsink. We blijven altijd braaf en goed. En nou, voor de leren nummer van Sylva en Poos. Alleen dit keer met Jenny Ann. Met Oma's en opa's onderweg zometeen. Louis David's, nee, wat zeg ik, Louis David's, nee. Louis Neves komt voorbij, niet met die grootte, maar wel met een andere plaat. Ook Johnny Jordaan en Leen komen eraan. Maar nu eerst de Doris. Nogmaals, Elias van Tom Manders met twee oude, toffe jongens. naar benen, maar verder gaat het wel. Twee oude doffe jongens, van buiten wat antiek. Twee oude doffe jongens, met harten vol muziek. Kijk eens hier jongen, het kapitalisme is niet zo leuk. Oh nee? Wel nee. Want een kapitalist heeft soms wel een paar tuinmannen in dienst om zijn tuin te verzorgen, niet? Ja, ja. ja. En een arbeider doet zijn tuintje zelf. Jazeker, dat klopt. En een kapitalist geeft soms de vrouw een grote badkamer met rauwe tegeltjes en zo. En, en, en een bubbelbad. En een arbeider die was zijn vrouw zelf. Ja, dat is toch veel leuker? Nou, nou. Met z'n tweeën. 120 jaar. Staande voor ieder geintje klaar. Niks is ons de mal, we komen overal. En als er nou maar meisjes zijn, dan is het bal. wanneer de beschaving nou eigenlijk begonnen is. Ja, ja. Nou, als je mij nou in mijn hart kijkt, het interesseert me geen fluit wanneer de beschaving begon. Huh? Wat ik nou wil weten is, wanneer beginnen ze ermee? Uh. Oh, dat is een knappe opmerking van je. Och ja. Deze heer hier was gepensioneerd En hij hier in Delft afgestudeerd Wat zeg je van zo peer? Hij werkte nooit een keer Ik heb van mijn hele leven nooit de vak geleerd Twee oude doffe jongens En nog vrij gezellig. Twee parouwe stramme ween. Wat eigenlijk nodig heeft, is een stelletje bolle boffen, die ons vertellen wat ons land nodig heeft. Dat hebben je ook niet van je eigen? Geef dat nou! Eh, uh, Dolph, niet om het een of ander, maar snap jij nou wat van die moderne beatmuziek? Ach, je moet maar zo denken, zoals de oude zongen, zo pieten de jongen. Zeg, nou even een heel ander hoofdstuk. Ga jij de volgende week nog naar het Bloemenkorso kijken? Ach nee, ik hoor het wel over de radio. Twee oude dappere jongens, het hartje van muziek. Dit is mooi. Ja, dit ja. is mooi. hè. Leuk!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 Zo wordt er verteld, maar ook onze zorgzame moeder zat meestal zonder geld. Dat de mensen moest dagen sloven bij een rijke mevrouw of meneer. En was het zaterdagavond, dan kon ze bijna niet meer.